Zes uur, door Megens met het NOS-journaal. De koopkracht van ouderen staat niet meer onder druk... dan die van andere groepen in de samenleving. Dat schrijft minister Ascher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Er zijn volgens Ascher wel duidelijke verschillen tussen groepen ouderen. Maar dat is niet aan de maatregelen uit het regeerakkoord... maar aan de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Later vandaag debatteert de Kamer hierover. Prinses Juliana twijfelde over de capaciteiten van haar kleinzoon Willem-Alexander. Dat zei oud-premier Lubbers in Nieuwzuur. Hij verzekerde Juliana destijds dat hij alle vertrouwen had in de prins. Lubbers was jarenlang ook een vertrouweling van koningin Beatrix. Hij zegt dat hij haar onder meer heeft geadviseerd... niet te snel kritiek te hebben op de vriendinnen van Willem-Alexander. De verloskundige zorg bij bevallingen buiten kantooruren... is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat zeggen onderzoekers in het vakblad Medisch Contact... Het idee dat de zorg in de avonden, nachten en weekends te wensen overlaat... is niet meer op zijn plaats, blijkt uit de recente sterftecijfers rond bevallingen. Er is daarom geen reden om de bevallingszorg te concentreren... in een beperkt aantal grotere ziekenhuizen, zeggen de onderzoekers. In een huis in Geleen is vannacht een vrouw doodgeschoten. Een man raakte gewond, het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Volgens de politie is er mogelijk door een inbreker geschoten. Er zou geen sprake zijn van een familiedrama. Later vanochtend verwacht de politie in Geleen meer te kunnen melden. En Australiërs kiezen op 14 september een nieuw parlement. Premier Gillard trapte vandaag tot vele verrassingen het parlementaire jaar af... met de bekendmaking van de verkiezingsdatum. De aankondiging door Gillard is ongebruikelijk vroeg. Normaal duren campagnes in Australië ongeveer een maand. Volgens de premier wil ze op die manier duidelijkheid geven aan de kiezers. Het weer. Vooral in de kustprovincies komen buien voor... met kans op zware windstoten. Vanochtend trekken die buien langzaam naar het oosten. Vanmiddag breekt dan geregeld de zon door.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 TBS met wangverpleging mag van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet langer dan vier jaar duren. Staatssecretaris Steven van Justitie vertelt vanochtend welke consequenties dat heeft voor de Nederlandse TBS'ers. In Egypte is het door alle demonstraties, rellen en afgekondigde noodtoestand flink onrustig. Toch gaat president Morsi vandaag op reis naar Duitsland. Hoort u meer over van Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen? In de zaak van milieudefensie en enkele Nigeriaanse boeren tegen Shell doet de rechtbank in Den Haag vandaag uitspraak. Verslaggever Roepau is daarbij. De dekker van Onderwijs wil vandaag van het CITO weten wat de gevolgen zijn... van het uitlekken van de CITO-toets. Dan bellen we maar met het CITO. Ja, en premier Rutte die reist vandaag af naar Groningen. Mark-Hopping Visser, ben je er al? Uh, nee, als hij net zo'n slecht navigatiesysteem heeft als ik... dan mag hij wel op tijd vertrekken, want uh, ik ben volledig de weg kwijt. Muziek hebben we ook. Eerste plaats is van Babs en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 heeft hij de goede antenne. En ik zei, ja, hoogheid. er zitten enorme mogelijkheden in hem. Ik heb alle vertrouwen in uw kleinzoon. Volgens Lubbers heeft Willem-Alexander zich daarna ook goed ontwikkeld. Ook over prinses Maxima was hij vanaf het begin erg goed te spreken. Koningin Beatrix had volgens Lubbers de neiging... om alle vriendinnen van de prins af te keuren. En daarom wilde Lubbers de koningin een advies geven. Ik zei toen tegen haar, nou, nu komt dus uh, in de Maxima. Ik heb het er allemaal niet... Mag ik een advies geven? Wees nou eens aardig. Gewoon, Alexandra houdt kennelijk van me. En als het niks blijkt te zijn, dan blijkt dat later wel. Maar Zij gaan... was sceptisch. Ja, dus ik gaf daar het krachtig advies. Feliciteer je zoon dat je zo'n lieve vriendin heeft gevonden. Beatrix had Lubbers later gebeld en gezegd dat ze prins Klaus... en de andere jongens iets had uit te leggen... nu ze ineens die kritische houding had laten varen. Australische premier Gillard had een opmerkelijke bekendmaking. Ze zegt dat op 14 september een nieuw parlement wordt gekozen. En die aankondiging is ongebruikelijk vroeg, zegt ook correspondent Robert Portier. Normaal wordt de datum pas veel later in het jaar bekendgemaakt. Premier Gillard wil daarmee duidelijkheid geven aan de kiezers, zodat die weten waar ze aan toe zijn. En officieel starten de campagnes nu op 12 augustus, wanneer het parlement wordt ontbonden. Maar door de datum zo vroeg aan te kondigen, heeft premier Gillard er in feite voor gezorgd dat de Australische verkiezingscampagnes vandaag van start zijn gegaan. De leper premier Gillard dus staat er in de peilingen niet goed voor. Conservatieve oppositie zou op dit moment aan een meerderheid komen. President Obama verwacht dat er een hervorming komt van de immigratiewet. In Nevada prees hij het harde werk van de senatoren van de democraten en republikeinen... waardoor die nieuwe wet er binnenkort kan komen. De vraag is nu simpel. Hebben we het people, als mensen, als land, als regering... om finally put achter ons te zetten? Ik denk dat we het doen. Als de democraten het inderdaad eens worden met de republikeinen... kunnen de naar schatting 11 miljoen illegale werknemers in de Verenigde Staten... Amerikaans staatsburger worden. Ook kunnen werkgevers door de nieuwe wet... makkelijker buitenlandse werknemers legaal in dienst nemen. De beheerder van een kinderdagverblijf in Geleen... heeft op een bijzondere manier probeert, geprobeerd bij te verdienen... Onder het gebouw waarin de crash gevestigd was, is een hennepplantage ontdekt. Burgemeester Van Geleen daarover. Als ik de situatie uh, vernomen heb van mijn medewerkers, uh, hoe het gebouw in elkaar zit, dan is het uh, volledig onmogelijk dat uh, degene die daar woont en die uh, beheerder is van het kinderdagverblijf, dat die daar geen weet van heeft. En toch, de kreis-eigenaar ontkent dat hij wist van de henneplatage. De gemeente wil kijken of er maatregelen moeten worden genomen tegen het kinderdagverblijf. Als het aan de burgemeester ligt, moeten die maatregelen er komen. We komen natuurlijk elke week wel verrassingen tegen in woonwijken, cetera. Het is de eerste keer dat ik tegenkom in mijn hele leven zo dicht bij kinderen die pas in het leven staan. En ik vind het uh, absoluut onaanvaardbaar. Er werd op het terrein trouwens nog een hennenplantage in een kelder gevonden. Maar die plantage heeft volgens de politie niets met het kinderdagverblijf te maken. Een schopperhef in de Verenigde Staten over een reclamespotje van Volkswagen. Volgens een aantal maatschappelijke organisaties is het filmpje racistisch. Een blanke Amerikaanse kantoormedewerker is zo vrolijk over zijn nieuwe Volkswagen... dat hij op zijn werk ineens met een ander accent praat. Hey Dave, you're from Minnesota, right? Yes I. The land of 10,000 lakes, De Gopher State. Who wanna come with I? Traveling song that we're en Later in het filmpje komt de man dan te laat op zijn werk. Volgens critici een belediging naar Jamaikanen. Jamaicanse minister van Toerisme maakt zich er trouwens niet zo druk om. Hij vindt het een compliment en zegt dat de mensen hun innerlijke Jamaica moeten ontdekken en dan gelukkig moeten worden. Goed, we gaan eens even kijken voor u. u wat er in de kranten staat. Uh, vanochtend onze eerste blik in de ochtendbladen leert dat... bijvoorbeeld in de Volkskrant... Um een verhaal over de inspectie, die hard oordeelt over ProRail. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu... heeft een kritisch rapport van de inspectie over spoorbeheer op ProRail... zeven maanden onder de pet gehouden, schrijft de krant. In het rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport... staat dat ProRail het spooronderhoud dermaat goedkoop aanbesteedt... dat dit tot grote vertragingen en mogelijk zelfs tot treinongelukken zal leiden. En de krant heeft met een beroep op de wet openbaarheid bestuur... ze hebben dus gewopt, het rapport verkregen. Inzaging in ieder geval in het rapport. Het lag sinds 28 juni opgeborgen in een la op het ministerie. Opvallendste voorpagina deze ochtend van de Telegraaf. Want de Telegraaf uh, kan er geen genoeg van krijgen. Weer de hele voorpagina in beslag genomen door een foto. Ditmaal van Willem-Alexander en Maxima... Willem-Alexander in gala Militair Kostuum. Maximaal in het chic Lang. En bijna twintig pagina's erover. Oei, in huldiging oei. wordt Grootfeest. Klaar voor de troon zetten boven. En een indrukwekkende foto op de voorpagina nog eventjes van het AD. Ook trouwens op de voorpagina van de Volkskrant. Over eh, het boompje dat gestolen is gisteren. Bij het Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Met een kunstwerk van een kwart miljoen onder de arm. Rent een dief. En je ziet het ook op de foto. Uit het eh, museum. Op weg naar zijn handlanger die klaar staat met een scooter. Het boompje is... Eh, ja, een kwart miljoen euro waard. Het werd gisteren met bruut geweld uit de vriendinnen gesleurd. Wij praten daar later over in het Radio 1-journaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. type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 Andy Grammer hoorde u met Fine By Me. De Russische automarkt zit in de lift. Anders dan in de rest van Europa... werden er vorig jaar opnieuw veel meer auto's verkocht. En het waren lang niet alleen maar de traditionele lada's. Die tijd is wel voorbij. Maar was het geheim achter deze groei? Correspondent David-Jan Godva ging op zoek naar het antwoord. 2012 was een rampjaar voor de Europese auto-industrie en de autohandel. Overal stagneren of klompt de markt met één uitzondering. Rusland. In Rusland werden vorig jaar ruim 10% meer auto's verkocht. Bijna 3 miljoen gingen er over de toonbank. Nog even en Rusland heeft Duitsland toch het autoland van Europa ingehaald. En dat merken ze hier, bij Rolf. Een van Ruslands grootste autoverkopers. Natuurlijk Hyundai Solaris, Kia Rio en Renault met hun bestsellers. We verkopen vooral de Hyundai Solaris, de Kia Rio en verschillende modellen van Renault, vertelt Tatjana Lukovetskaya, de verkoopdirecteur van Rolf. Voor deze merken bestaat de meeste vraag onder onze klanten. Het zijn dus vooral Europese en Aziatische middenklasses die het hier goed doen. Ook luxe merken als Hummer, Porsche en BMW doen het goed. Maar de rijkdom is niet gelijk verdeeld. Grote groepen mensen moeten het doen met hun stokoude, in Rusland geproduceerde Lada's. Voor mensen als ik zijn buitenlandse auto's te duur, zegt Magomed... die in een oude Lada Poetnik rijdt. Als je ze tweedehands koopt, zijn ze duur in onderhoud en brandstof. En een nieuwe kan ik niet betalen. Dus hou ik het bij deze. Goedkoop en makkelijk te repareren als hij kapot is. Maar toch, vooral veel nieuwe middenklassers. Er zijn verschillende redenen voor. Economisch gaat het in Rusland minder slecht dan in de rest van Europa... en leningen zijn makkelijk te krijgen. En er komt volgens deskundigen bij... dat Russen gemiddeld in veel oudere auto's rijden... die echt aan vervanging toe zijn. Je vraagt je soms af waarom al die Russen auto willen rijden. De winters zijn streng... Je staat je auto voortdurend uit te graven. De accu gaat kapot. En als je eenmaal weg kunt, dan sta je vast in de file. Het is wel boden, het is statusnest. Het is status en het is vrijheid, zegt verkoopdirecteur Lukovetskaya. En het is ook een ander niveau van leven. dat ons was onthouden in het verleden. En daar bedoelt ze natuurlijk de Sovjetperiode mee. toen privé-autobezit helemaal niet zo gewoon was. De Russische autobranche ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dealer Rolf verwacht voor dit jaar een groei van maar liefst 17%. Procent. En ook de producenten zien het hier wel zitten. Er verschijnen steeds meer autofabrieken. Iedereen wil een graadje meepikken van deze enorme automarkt. Antussen, correspondent David-Jan vanuit Moskou. Een groot succes voor de aanpak van zware misdaad. Het Openbaar Ministerie kijkt tevreden terug op de uitspraak in het liquidatieproces gisteren. Ook minister Opstelten complimenteert politie en justitie. De belangrijkste doorbraak is dat de rechtbank... de getuigenissen van kroongetuige Peter La S accepteerde. De Tweede Kamer wil de mogelijkheden voor het OM nu verruimen... om deals met criminele kroongetuigen te maken... vertelt politiek verslaggever Michiel Breedveld. De getuigenissen van een moordenaar... waren de basis voor de bewijsvoering in het liquidatieproces. Peter La S pleegde in 2005 een geslaagde moordaanslag op Kees Houtman... In ruil voor strafvermindering getuigde hij tegen andere criminelen. In plaats van 16 jaar kreeg La S. acht jaar cel opgelegd... en is nu reeds op vrije voeten. Tot grote opluchting van het Openbaar Ministerie... accepteerde de rechtbank de deal die het OM met de kroongetuigen sloot. Hoogste baas van het OM, Herman Bollaar. We zijn zeer tevreden. Ik vind het een groot succes voor het Openbaar Ministerie en politie... in de aanpak van de zware georganiseerde misdaad. Biedt dit mogelijkheden om hiermee verder te gaan?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 Ook kan zeggen, alleen in die hele ernstige zaken die je anders niet opgelost krijgt... kroongetuigen, we geven je volledige immuniteit. Of kroongetuigen, we hebben nog bewijs extra van je nodig. Die moet je nog wel even gaan halen. Dus ja, ik wil hem ook uitbreiden, maar ook beperken waar de inzet betreft. Dus alleen in grote uitzonderingsgevallen. Nu kan het Openbaar Ministerie niet verder gaan dan een halvering van de strafeis. Ook Art van der Steur van de VVD wil onder strenge voorwaarden uitbreiding van de mogelijkheden. Ik wijs het niet op voorhand af, omdat wij als VVD vinden dat je alles moet kunnen inzetten om criminelen op te sporen en te vervolgen. Ik bedoel, criminelen staan niet stil in de afgelopen jaren, die hebben zich ook doorontwikkeld. Dat moeten wij ook doen, maar je moet daar heel voorzichtig in zijn. PvdA en VVD willen wel dat het Openbaar Ministerie volledig transparant is over de deal. Zodat niet tijdens het proces telkens discussie ontstaat over de afspraak. De rechtbank pleitte daar gisteren ook voor. Maar zelfs met alle waarborgen voelt het CDA niet voor uitbreiding van de mogelijkheden. Peter Oskam. Dat zou wat mij betreft te ver gaan. Ik kijk ook 24 en daar zie je dat ook, dat de president iedere keer immuniteit aanbiedt. En dan zie je toch ook het, uh, het, de, de pijn die bij die politiemensen zit... dat mensen die ernstige strafbare feiten plegen uh, ermee wegkomen om anderen binnen te takelen. Ik denk dat dat geen goede methode is om uh, mensen helemaal uh, vrij te pleiten. Een systeem van wielen en dealen, tuig je dan op? Ja, een beetje wel. En uh, wat mij betreft kan er best gedeeld worden, maar uh, tot op zekere hoogte. D66 is helemaal niet te spreken over het gebruik van de kroongetuigen. Gerard Schouw vindt het succes in het liquidatieproces dan ook maar betrekkelijk. Wat in deze zaak toch blijft hangen, is ja, de betrouwbaarheid van de kroongetuigen. Uh, Peter Laes, uh, heeft hij nou de waarheid gesproken, heeft hij nou niet de waarheid gesproken? Dus dat is een groot probleem. Ja, en een ander groot probleem is de, de tegenprestatie die de kroongetuigen heeft gekregen. Want de bedoeling is dat die lekt. Uh, en als prijs voor dat lekken uh, krijgt de kroongetuige een strafvermindering. Zo werkt het niet in een rechtsstaat. Wie straf moet krijgen, krijgt ook straf. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie overlegt met het Openbaar Ministerie... om de mogelijkheden voor het gebruik van kroongetuigen in strafprocessen te verruimen. Hij weet zich gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar een pittig debat zal het even goed worden. Omdat elke jurist weet dat je heel voorzichtig moet zijn... als het gaat om deals met criminelen. En dat zei Michiel Breedveld, onze politiek verslaggever. Gaan we naar Mark Robin Visser, die is in Groningen. Jazeker, Mark Robin. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is ver weg, hè. Nou, het is niet alleen ver, het is hier ook aarde. Oh, dat is het. Ja. En dan een beetje zo van die, in de verte van die gifgroene lampjes in de, in de Eemshaven hier. En de silhouetten van vele, vele, vele windmolens. Vele grote, hoge windmolens. En die, die draaien heel hard rond, want het waait hier behoorlijk. Het regent hier ook heel hard. En ik heb hier al heel wat kilometertjes afgelegd. Het is maar te hopen dat hier geen snelheidscontroles zijn, want... Ik heb me rot gezocht naar uh, het Goliathspad in de Eemshaven. Ja, daar kom je anders niet als je daar niet iets te zoeken hebt. Maar hier aan het Goliathspad, en dat is een beetje een ingewikkeld donker paadje... wat uh, op de navigatie, nou ja, goed, een klein streepje is... maar het is toch ingewikkelder dan, dan het op het eerste gezicht lijkt. Hier uh, op dat Goliathspad zie dus je dus al die grote, zware windmolens... die, uh, die, uh, die energie aan het opwekken zijn en daartussen... Er staat een heel klein molentje. En daar ben ik nu, na nou, heel veel gedoe... en met, uh, met hulp van uh, mijn collega Roger heb ik het gevonden. Een klein molentje. En de molenaarsvrouw die komt nu goedemorgen. U bent live in de, in de uitzending. Ik heb u bijna niet kunnen vinden. Echt, is dat echt zo? Ik heb wel allemaal grote molens gezien, maar uw kleine molentje... Nou, deze die is niet zo klein, hoor. Is, uh... is dat zo? Ja, ik zie niks. U mag, als... u mag wel binnenkomen. Mag ik even binnenkomen? Of zullen we even buiten kijken eerst hoe groot die is? Of heeft de schoenen de nog niet molen... aan? Nee, de molen zitten hier iets verderop, hè? Oh, ik ben nu niet bij de molen. Nee, ik ben nu in, in de woning Kijk. bij de molen. Oh, ik ben in de woning bij de molen. Nou, dan kom ik graag even binnen, want ik moet even bijkomen. Ik ben helemaal verwaaid al, zo vroeg op de morgen. Ik zag u al heel vroeg staan. Zag u me ook heen en weer rijden steeds hier over de nee, dijk, of niet? Nee, dat niet. Nee, dat viel mee. <lacht> maar ik kan de... me graag even aan u voorstellen. Ja, graag. Ik ben Mark Robin Visser. Goedemorgen. Ida Bierenga. Ida Bierenga. En wat bent u aan het doen, eigenlijk? Ik had net koffie gezet. Oh, wat fijn, wat heerlijk. Ik zet het aan toe. Ja, dat geloof ik best. Hoe laat bent u vanmorgen in de auto gestapt? Nou, ik zat hier in een hotelletje vlakbij. Aha. En uh, volgens mijn navigatiesysteem was het drie minuten rijden naar u. Maar ik ben toch twintig minuten bezig geweest. Dat geloof ik best. En vooral als het donker is, er staat nergens een lantaarnpaal. Heeft u dat wel eens vaker, als u je gasten uitnodigt, dat u dan... Uh... Of ben ik gewoon heel dom? Nee, u bent niet dom. Nee? Dat valt best mee. U bent wel heel lief voor mij, zoals we vroeger morgen... Ik ben heel aardig. Ja. <laughs> Volgens mij kunnen wij het samen wel vinden. Uh, ik je ja, een kopje koffie? Ja, ik wil heel graag een kopje koffie. Maar laten we dat eerst maar even doen, Marcel. Dan kan ja. ik even Heeft Even rust komen, hè? Precies, kom, ja. Ja. kom maar even ja, rustig bij. Goed, maar ik ben hier wel... Wat zegt wat wou ben, zeggen? Bent u nat geregend? Ja, ik ben ook nog nat. Och, oh, dat is allemaal heel erg meteen in Noord-Groningen. Ja. Komt wel goed hoor, jongens. Pas maar op, straks komt er nog een uitbeving ook. Want daar gaat het een beetje ja, het over vanuit. bij Mark-Robin Visser vandaag. Over energie, over gaswinning en over het bezoek van de premier vandaag aan Groningen. Het is vijf minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De aankondiging van de troonwisseling klinkt ondernemers als muziek in de oren. Want zo'n evenement is eigenlijk net als een EK of een WK voetbal. Commercieel hartstikke interessant. Veel bedrijven haken dan ook in op de actualiteit. Verslaggever Jeroen Schutheiser zocht er een aantal op. Ja, we zijn hier bij de muisjesfabrikant, meneer Van der Vlist. Want jullie hebben toch een eer hoog te houden. Uh, dat is zeker. Uh, we hebben eigenlijk uh, al sinds uh, 1883 een, uh, een relatie met het Koningshuis. Want toen heeft prins Willem III ons tot uh, hofleverancier benoemd. En bij de geboorte van Beatrix zijn we gekomen met het blikje. Dit blikje. Oh, zeg maar blik. Blik. Zo, daar kunnen heel wat muisjes in. Uh, in 1938 is, is Kees de Ruiter... Toen naar Soestdijk gegaan om uh, dit grote blik aan te bieden. Te ere van de geboorte van uh, koningin Beatrix. En sindsdien hebben we eigenlijk bij iedere feestelijke gebeurtenis rondom het koningshuis... Uh, denk aan een kroning, een jubileum of de geboorte, een blikje uitgebracht. Nou heeft u vanochtend de eerste brainsessie gehad... Wat is er uitgekomen? Nou ja, goed, het was natuurlijk gisteren wel een verrassing... dat de koningin met deze mededeling kwam. We hadden wel een scenario klaar liggen. We hebben de, de tekeningen, die, de, de ruwe schetsen staan op papier... maar wat het exact wordt, dat is nog echt een beetje een geheim. En we komen ongetwijfeld met een collectors-item. Want dat zijn het, hè. Dat zijn die blikjes die, die zie je nog overal uh, opduiken. Op markten en uh, nou ja, bij mensen thuis. Een bewaarblik. Gaat het nou om muisjes of hagelslag... Wat erin komt, dat is nog niet zeker. Maar um, muisjes, dat hoort bij een geboorte. Dus dat het iets anders wordt dan muisjes, dat is vrijwel zeker. En dat kan een hagelslag zijn of een vruchtenhagel of iets dergelijks. Kleur oranje? Kleur oranje. Fabervlaggen in Amsterdam. Staat u nou echt op dit nieuws te wachten? Ja, eigenlijk wel, ja. Want zo'n uh, swoem kunt u wel gebruiken? Ja, dat kunnen we zeker gebruiken. Je merkt toch dat... Uh met uh, wat ter terughoudend is. Hè. Dus zeker de particulieren met uh, het kopen van rood blauwe vlaggen... of een nieuwe vlaggenmast. Er ligt een vlag in de la en daar doen we nog maar een jaartje mee. Dat is wel het geval en ze kunnen ook best wel lang mee, onze vlaggen. Dus, uh... Wat gaat u nu maken? Nou, wij gaan een, een, een speciale inhuldigingsvlag gaan we maken. En daar hebben we eigenlijk al, dat hebben we eigenlijk al op de planken liggen, het, het plan en het idee... Maar ja, je wacht natuurlijk wel met, uh, met in productie nemen... totdat, uh, totdat er een, een duidelijke datum is. Nou, die is er nu. Want die datum komt ook op de vlag. Ja en nee, we zijn nog een beetje aan het twijfelen. Dat maakt het aan de ene kant uniek. Aan de andere kant, als het straks 30 april is geweest... wat u over heeft, moet u weggooien. Ja. Daar komt het wel op neer. Hè? Hoeveel duizend gaat u er maken? Nou, we hebben nu op de planning uh, een, een 5000 vlaggen. Uh, maar we zijn met een aantal partijen in, in Nederland in gesprek. Om de, zodat die dat ook in een assortiment op kunnen nemen. En dan kan het zomaar oplopen tot een, een 10.000 vlaggen. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. De bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en AZ is ontsierd door het gedrag van enkele supporters van FC Den Bosch. De eerste helft maakten ze oerwoudgeluidig richting de spits van AZ, AZ Josie Eltydor. De tweede helft staakte scheidrechter Reinhold Wiedemeijer vervolgens de wedstrijd... omdat een van zijn assistentscheidrechters werd bekogeld met sneeuwballen. Directeur Peter Bijveld van FC Den Bosch beleefde een zeer vervelende avond. Wat voor ons een, een, een feestelijke avond had moeten worden, wat het eigenlijk sowieso al was, kwartfinale bekers... Tegen uh, AZ, een prachtige tegenstander, een heel mooi adviesje. is uiteindelijk voor ons uh, een, uh, een uh, ja, uh, heel zwart geëindigd. En dan heb ik het niet over de uitslag. Nee, want die uitslag was 5-0 voor AZ. En bij FC Den Bosch viel ook nog twee rode kaarten. AZ is door naar de halve finale, zoveel is duidelijk. Maar het ging natuurlijk vooral over het schandelijke optreden... van een deel van de supporters. Bijvelds wil maatregelen nemen tegen de supporters... die zich hebben misdragen.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 Directeur Peter Bijveld was dat van FC Den Bosch. Vanavond en morgen worden de andere drie kwartfinales in de beker gespeeld. De overgang van Leroy Fair naar Everton staat op losse schroeven. Over die transfer kon u gisteren al bij ons horen. Onderhandelingen tussen FC Twente en Everton over de middenvelden... zitten volgens voorzitter Joop Munsterman muurvast. Everton kwam met aanvullende eisen namelijk. club uit de Premier League wil in termijnen betalen... en Twente wil daar niet aan toegeven. Clubs waren het al wel eens over een transfersom van zo'n 10 miljoen euro. Mario Balotelli verhuilt Manchester City voor AC Milan. In 2010 stapte de aanvaller van internationale over naar City. Waar hij regelmatig in botsing kwam met coach Roberto Mancini. Balotelli wordt vandaag medisch gekeurd. Met het transfer zou een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid zijn. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In een huis in Geleen is vannacht een vrouw doodgeschoten. Een man raakte gewond. Het is niet duidelijk hoe die eraan toe is. Over de toedracht is nog niet duidelijk. Later vanochtend verwacht de politie in Geleen meer te kunnen vertellen. En de verloskundige zorg bij bevallingen buiten kantooruren... is de laatste jaren sterk verbeterd, zeggen onderzoekers in het vakblad Medisch Contact. Het idee dat de zorg in de avonden, nachten en weekends te wensen overlaat... is niet meer op zijn plaats, blijkt uit de recente sterftecijfers rond bevallingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het wordt een onstuimige dag. Op dit moment komen vooral in de kustprovincies buien voor en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Aan zee is de wind hard tot stormachtig en in het binnenland staat een vrij krachtige wind. Tijdens buien is er kans op zware windstoten. Het gebied met buien trekt langzaam oostwaarts en aan het begin van de middag wordt het in het westen droger en breekt voorzichtig de zon door. Daarna klaart het ook in het oosten op. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken en dat blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat vanmiddag niet liggen en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanavond trekt de wind zelfs weer iets aan en stijgt de kans op een bui. Ook morgen donderdag blijft het niet droog. Morgenmiddag kan tijdelijk de zon doorbreken en het wordt ongeveer 9 graden. We hebben verkeersinformatie. Files op de A7 van Horen naar Zaandam. Maar dan Frit Wormer 3 kilometer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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, dat hebben we gaan het hebben over intimidatie, vernielingen en bedreigingen. Komt voor, want uh, de verhouding tussen Nederlandse vissers... en hun Franse collega's is niet goed. Een oorzaak is de grote hoeveelheid poon en rode mul... die Nederlanders vangen en aan land brengen... in het Franse Bologne sur mer Staatssecretaris Dijksma, van landbouw en visserij... heeft al geprobeerd bij haar Franse ambtgenoot te uh, pleiten... voor. ...andere zaken voor hun baan te regelen, maar het heeft nog niet veel opgeleverd. En daarom wil ze nu maar zelf afreizen, en snel ook, naar Boulogne-Sumer... ...om daar de Nederlandse vissers te steunen. Nou, Eigenlijk zijn de Nederlandse vissers gewoon heel goed. En die zijn uh, goed in het uh, vissen uh, op bijvoorbeeld uh, mul en poon. En uh, de Franse vissers uh, die hebben daar problemen mee... ...omdat zij eigenlijk vanuit gaan dat het kanaal waar ze vissen... ...dat dat van hen is. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo... Nee, want uh, als je naar Europa kijkt, dan kunnen Nederlandse vissers daar ook gewoon aan de slag. En die kunnen ook in de Franse haven Boulogne-Sumer hun vis aan land brengen, zodat dat in Frankrijk verkocht wordt. Precies, en de Nederlandse vissers zijn in die haven een geziene gast. Niet bij die Franse vissers een geziene gast? Nee, niet bij de Franse vissers, want het zijn concurrenten. De methode die de Nederlandse vissers gebruiken is heel efficiënt. Dus ze zijn in korte tijd in staat om veel vis te vangen. En uh, Uiteindelijk is dat een van de dingen die de Franse vissers een doorn in het oog is. En er zijn al eerder ongeregeldheden geweest. En om die reden is er in 2011 ook een afspraak tussen zeg maar, Nederland en Frankrijk gemaakt. En ik moet helaas vaststellen dat de Fransen deze regels met de voeten treden. Dus u gaat praten met uw Franse ambtsgenoot. En ik hoorde u ook in de kamer zeggen... ik ga wel even ter plekke kijken in Boulogne-Sumaire wat daar dan precies gebeurt. Wat moet dat opleveren? Ik heb al gesproken met mijn Franse ambtsgenoot. Het is ook in Frankrijk nu vrij helder eh, dat de Nederlandse regering dit gedrag onaanvaardbaar vindt. Maar het lijkt mij wel verstandig om eh, daarnaast ook in de eh, haven zelf te gaan praten. Eh, om ook een statement af te geven, ook in de richting van de Franse vissers, dat Nederland dit niet accepteert. Hoe is uw Frans? Mijn Frans is pas très bien, maar mijn Engels is uitstekend. En ik weet zeker dat ze me heel goed verstaan. Dat hoop ik dan voor u, want het ligt wel uh, gevoelig. Hè? Want zodra het over landbouw of over visserij... en Fransen die zijn nogal nationalistisch... en die staan pal voor hun eigen belangen. En die Nederlandse vissers die fietsen daar dwars doorheen. Ja, maar Nederland staat ook pal voor het eigen belang. En natuurlijk moeten we er altijd goed uitkomen. Maar het kan nooit zo zijn dat je je eigen belang denkt af te dwingen... door het gebruik van geweld. Dat overleg met uw uh, Franse Amstgenoot, meneer uh, Cuvillier... Wat heeft dat er dus eigenlijk opgeleverd, behalve dat hij netjes naar u geluisterd heeft? Het heeft in ieder geval opgeleverd dat we opnieuw hebben vastgesteld... dat een eerdere afspraak om ook gezamenlijk onderzoek te doen naar de visbestanden... nu vanuit Franse zijde ook serieus wordt opgepakt. Want hun verhaal is ook, er dreigen tekorten van die poon en mul. Ja, en wij hebben steeds gezegd, laten we dat dan maar eerlijk vaststellen... met behulp van de wetenschap. Wanneer kunnen de Urkervissers u in Boulogne-Sumer zien? Zo snel mogelijk. Het wachten is op een go vanuit Frankrijk. Bon voyage. Merci. En de rest. Staatssecretaris <laughs> Dijksma af. Allee. Zeer goed geoefend. Hans en Andriek Gaas sprak met Dijksma trouwens. Oei. Politie en justitie in Rotterdam dan. Die gaan uh, harde optreden tegen bedrijven die frauderen met afval. Want zelfs aan huisvuil is op een illegale manier geld te verdienen. Ook afvalverwerker Peuter uit Doordrecht wordt daarvan verdacht. Na een inval bij het bedrijf gaven politie en het Openbaar Ministerie... tekst en uitleg aan verslaggever Ewout de Bruin. De afvalverwerker wordt ervan verdacht dat het niet-recyclebaar afval... heeft verkocht als afval dat wel hergebruikt kan worden... En met vervalste papieren leverde dat het bedrijf miljoenen euro's winst op. Denkt persofficier Mol van het Openbaar Ministerie. Ja, inderdaad, ze hebben net gedaan alsof het recyclebaar afval was. Voor recyclebaar afval krijg je betaald, krijg je geld. Terwijl voor niet-recycelbaar afval moet je geld betalen om het te mogen aanbieden. En in dit geval is het vermengd geraakt. En heeft het bedrijf zich vermoedelijk laten betalen uh, voor het aanbieden van niet-recycelbaar afval. Peuten is niet het enige bedrijf dat geld verdiend heeft aan milieu. Het is werkelijk waar booming business, vertelt Gerrit Lammers van de politie in Rotterdam. Ja, dat komt heel, heel vaak voor. Uh, er zijn wel onderzoeken naar gedaan. Professor van der Bunt bijvoorbeeld heeft uh, gesuggereerd en dat het, de afvalcriminaliteit of de milieucriminaliteit... dat het volume aan maatschappelijke schade mogelijk wel tot 30 keer groter is dan alle communedelicten tezamen. Dus... Uh, Diefstal, verdovende middelen, enzovoort, enzovoort. En waarom is het nou zo interessant voor mensen om uh, te sjoemelen met afval? Nou, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel geld mee verdiend uh, kan worden. Als je het op een goede manier wilt recyclen, dan kost het geld. Ga je het op een illegale manier doen, dan levert het geld op. We hebben afgesproken dat we dat niet op deze manier zullen doen. Hè. We produceren heel veel afval met z'n allen... en we hebben afgesproken dat we daar op een verantwoorde manier mee omgaan. En nu bied je het aan aan landen die het niet op een goede manier kunnen verwerken... omdat je het niet op de juiste manier aanbiedt. Eh, nou ja, dat, dat vinden we natuurlijk schadelijk. Ten eerste voor het milieu, maar dat kan ook schade voor de gezondheid tot gevolg hebben. Het terrein en kantoor van afvalverwerker Peute in Dordrecht... Werden heel doorzocht, net als het gebouw van een afvalmakelaar in Rotterdam. Bij Peuten werd ook van alles in beslag genomen. Persofficier Mol. Ja, we hebben beslag gelegd op een aantal vermogensbestanddelen. Op onroerend goed is beslag gelegd op een papierpers. En inderdaad ook op de auto's die we hebben zien opladen, op een aantal heftrucks. Nou ja, dat soort dingen. Nou was er ook een inval bij een afvalmakelaar in Rotterdam. En dus bij dat bedrijf in Dordrecht, dat afvalverwerkingsbedrijf. Wat is de relatie tussen die twee bedrijven? Ja, we denken dat uh, dat afvalbedrijf in Dordrecht gebruik heeft gemaakt van de afvalmakelaar in Rotterdam om het afval naar Azië te gaan brengen. De inval is het eerste succes van een samenwerkingsverband tussen de politie, justitie, het samenwerkingsverband Leefomgeving en andere controlerende instanties in de regio Rotterdam. Dat de proef juist in Rotterdam is gestart is niet verwonderlijk. De haven is een spil in de afvalhandel, denkt Gerrit Lammers van de politie. De haven van Rotterdam, er wordt van gezegd... dat 50% van het afval dat Europa verlaat, gaat via de haven van Rotterdam. Nu is het zo dat wij daarvoor, voor onze proefopstelling, eenduidig keken naar een, naar een zaak. En nu doen we dat met z'n allen, dus met verschillende brillen, wordt er naar één casus gekeken, naar één zaak gekeken. Ja, en met meer brillen zie je nou één keer meer. En waarom is het nou zo belangrijk om dit aan te pakken? Wat merken de mensen hier in Rotterdam er bijvoorbeeld van? Ja, dat is nou een beetje het punt. Je merkt er niet direct iets van, hè? want je ruikt het niet, je ziet het niet, maar het is er, is er wel. En uh, op langere termijn kan het enorme schade opleveren voor de volksgezondheid. En anders natuurlijk ook voor het milieu. En de biodiversiteit wordt er door verstoord. Het is een gigantisch probleem. En wat mij betreft mag er best wat meer aandacht voor zijn. En dan bedoelt u niet alleen hier in Nederland, maar ook het milieu en de biodiversiteit en de volksgezondheid in de landen waar dat afval naartoe gebracht wordt. Precies, wij moeten zorgen dat wij op een deugdelijke manier onze eigen afval scheiden en verwerken. En dat niet dumpen in landen waar het er niet toe is om op een deugdelijke manier en adequate manier het afval te verwerken. Gerard Lammers hoorde u van de politie in Rotterdam. Er zijn nog geen mensen aangehouden mochten tot een rechtszaak komen. De maximale straf is zes jaar cel. Twee illustere ontwerpers staan vandaag voor de Italiaanse rechter. Domenico Dolce en Stefano Cabana. Die zouden bij honderden miljoenen euro's aan royalties de belasting hebben ontdoken. En volgens Korps van Nenterop Zoutberg zou de Italiaanse justitie hiermee wel eens een voorbeeld willen stellen. Oh.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 U hoort zo het resultaat. Eerst maar eens eventjes naar de verkeersinformatie. John Bakker, Goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, het valt nog wel mee eigenlijk. 10 kilometer file, alles bij elkaar. Nog geen bijzonderheden. De langste file staat op de A28. Vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. 4 kilometer. Wat verwacht je verder voor vanochtend? Ja, het waait flink. Daar kan het verkeer nog wel eens wat last van, uh, van krijgen. Dus we wachten toch wel iets meer files en wat langere dagelijkse... Dan, dan gebruikelijk. Nou, het is woensdag, valt het meestal wel mee. Nu wat meer, nou, 150 kilometer. Oké, okay, tot later. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Mark-Robin Visser die is in delft ergens naar binnen gewaaid. Inmiddels bijgekomen. Een kopje koffie van al het uh, noodweer. En alle ontberingen, Mark-Robin. En je bent de premier vooruit gereisd. Hè? Wat, wat komt hij eigenlijk doen vandaag in Groningen? Nou, eh, ik ben op werkbezoek omdat hij straks eh, ook op werkbezoek gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Premier Rutte die brengt eh, vanmiddag eh, vandaag een werkbezoek aan Groningen. Daar gaat hij onder meer praten met de commissaris van de Koningin... en eh, twee burgemeesters ook over de aardschokken. Hè? Minister Kamp is hier eerder al geweest. En premier Rutte eh, die komt hier nu niet zozeer alleen vanwege die aardschokken. Het is een economisch eh, bezoek wat hij hier brengt... maar het zal zeker ook aan de orde komen. Waar hij niet komt, en dat is nou eigenlijk wel heel jammer... Uh, dat is uh, de molen waar ik nu ben. En deze molen heet ook de Goliath. Dat is misschien wel een hele mooie, toepasselijke naam. Hoewel Ida Wieringa dat anders bekijkt, of niet? Ja, dat bekijk ik zeker anders. Ja, hè? ja mijn Goliath wordt bedreigd. Uw Goliath wordt bedreigd? ja. En uh, dat hebben we geen goed gevoel bij. U hebt laatst enorm indruk gemaakt op minister Kamp. Vertel even wat u gedaan heeft. Ik uh, was van plan om hem een vraag te stellen over het tijdstip van die beving. U bedoelt de beving van afgelopen ja, zomer? Van toen is hier een aardbeving, aardbeving geweest? Ja. Juist, klopt. En toen was minister Kamp hier vorige week? Nou, die was namelijk in Loppersum afgelopen ja. week. op deze week dus. <laughs> en uh, toen stonden we in de rij om op uh, onze beurt te wachten vanwege dat gesprek. Toen dacht ik, hij kijkt mij aan. Ik ben de hem, hem aan gaan kijken. Ja. En ik had dat stuk steen. dat stuk u had stukwerk. iets bij u? Ja, ik ja. had een stuk stukwerk... wat hier van de gang van de wand gekomen is. Dat ja. had ik bij me. En hij ja. was daar zo op gefocust... dat hij uit zichzelf al van het podium afkwam. En naar mij toe kwam. En toen heb ik hem dat aangeboden. Ik wil hem toch graag iets tastbaars meegeven. Ja. Stel je voor dat hij het voorval van de aardbevingen volledig weer vergeet... als hij daar in het torentje zit. Ja. En dat wilde ik graag voorkomen. Dan heeft je in ieder geval een mooie prespapier... Zeg dat wel. Het, is, het zijn flinke brokken, want er liggen er hier ook twee uh, op, op, op tafel. Dit is een brok van nou, 25 bij 25, 30 centimeter, denk ik zo. Ja, en dat, dat komt. komt hier bij u van de muur. We staan hier ook nu naast de mooie, dit is een hele mooie witte muur, luisteraars. In het huisje wat naast de molen de Goliath staat. Ja. Uh, vers gestuukt, of niet? Nou, dit is uh, 16 jaar geleden is dit is gestuukt. Gestuut. En dan gaan we nu even luisteren. Hey, dit is nog vast. Dit, dit zit nog vast? Ja. Maar dan, die. Dit zit los. Het, het staat er gewoon voor. Het staat ervoor? Ja. Het komt dus niet meer aan de, aan de stenen zelf. En zo bent u bang dat het hele gebouw hier een beetje uit elkaar uh, begint te vallen? Ik ben bang dat, mijn, dat er dus meerdere meerder plekken aan stukwerk terzijnde tijd naar beneden komen. Dit ja. zijn verborgen gebreken. Die kun je niet zien. Nee, je ziet het niet, maar je hoort ze wel. Je hoort ze wel, ja. ja. En dan hebben we hier ook nog, dit is een deur. Ja. Het zijn eigenlijk de bekende verhalen die je in, bij veel bewoners in deze omgeving hoort. Ja. Vertel maar. Nou, deze deur, die wilde ik uh, voor een paar dagen terug, wilde ik die eigenlijk even op slot doen. Maar ik moest ja. even de boodschap doen. Ga even weg, laat ik de rest los. Ga deze tussendeuren, gaan even op slot. Ja. Toen paste er namelijk de sleutel niet meer. Er zit namelijk een pen die even moet draaien, dan moet er in een sleutelgat ja, komen en een dat gaat gaat komen. Maar dan Wat kan je, je dus zeggen: dit is een oud gebouwtje. Ja, maar dit oude gebouwtje is van 1876. En Daar ga ik ervan uit. We hebben die klachten nooit gehad. En nu hebben we scheuren en de muren. En je moet echt op zoek naar die verborgen klachten. Want wie garandeert mij, als ja. ik ergens iets bloothaal, dat dat dan allemaal nog in orde is? We gaan nu de... het een en ander bloothalen. Ik sta voor dat we straks naar de Goliath gaan, dat is de molen zelf. Ja. En dan hebben we ook nog uh, wat nieuws over die aardbeving van afgelopen zomer. Maar dat gaan we dan straks even bespreken. Goed? Ja, dank u wel. Doe we de jas aan. Ja, Want het is, het is bar en boos buiten. Ja, ik zag u staan ik dacht, oh, arme <laughs> jongens. Het gaat nu wel weer hoor. Fijn. Goed, tot zo. Maar. Mark Robin Visser in Groningen dus. En het gaat daar onder meer over de aardbevingen. Neem Essenhout, staal en nou, drie generaties ervaring... in het smeden van tuingereedschap. Dat levert het bedrijf Sneeboer in Bovenkarspel... het hofleverancier op. Bijna alle spades, scheppen, harken en rieken... worden geëxporteerd naar alle delen van de wereld. Wat het succes is van dit 100-jarige familiebedrijf... in een tijd dat toch veel bedrijven kapot gaan... Peter van der Meerschout kreeg een rondleiding van mede-eigenaar Wilma Pelen. Ja, dit, zijn, uh, dit zijn graskantstekers die Frank uh, aan de smeden is. Graskantstekers, dat zijn die halve rondjes... Hè, die aan de steel zitten waarmee je het gras kan uh, ja. afsteken. En die gaan nu het vuur in? Ik stook het heet. Ja. Met kolen. Met kolen, kooks, ja. Daarna gaat het, onder, het uh, onder de machine. Het is 3 mm en we brengen het ongeveer terug naar, naar 1 mm. Zeg maar. Hetzelfde als, het, uh, als een mes zeg maar, die je thuis om je brood te snijden. Zeg. Ik staan gewoon te trillen man. Ja, daar hebben we niet de vloer behoorlijk onderheid. De werkloosheid loopt op. Mensen uh, durven geen geld meer uit te geven omdat het crisis is. Wat merken jullie daarvan, Wilma Pelen? Wij merken daar uh, niet zo heel veel van, want uh, we zien dat mensen meer thuis blijven. Een moestuintje gaan beginnen en daarbij een goed stukje gereedschap willen. Maar wil het zijn geen scheppen die je zo even voor uh, een paar tientjes koopt? Nee, nee. een uh, schep bij ons kost rond de 100 euro, maar die schep gaat er in principe bijna een leven lang mee. Dan heb ik het wel over de step, niet over de houten steel. Maar wij vervangen ook houten stelen. Als mensen daar een verloop van jaren, zeg ik altijd dat de stelen een keer afgaat. Die laten hem buiten liggen, dat gebeurt gewoon. Kan een schep bij ons gebracht worden en wij zorgen ervoor dat er een nieuwe steling komt. En de schep is weer als nieuw. Geef eens een tip, Jaap Sneboer, aan, aan ondernemers in Nederland om, om nou ja, als bedrijf gewoon toch die crisis goed door te komen. Volg je eigen weg, euh, doe wat je wil en ga in Godsnaam de grens over. Ja, want je moet niet hier in Nederland blijven. Je moet gewoon naar het buitenland toe. Anders ja, In mijn opiek red je het niet. Dan is die smit inmiddels klaar, denk ik, met, uh, uh, met het slaan van uh, de kantensteker. Daar moeten we wel een steel aan. Wat, wat gebeurt hier nog verder hier uh, in het bedrijf? Wat staat die meneer daar te doen? We, ge we gebruiken twee verschillende soorten roestalen. Een zachte en een, een harde. Dat moet natuurlijk aan elkaar gezet worden. En daar is steun mijn neef, daar in de hoek die ze wil lassen, die last het aan elkaar, die verbindt het aan elkaar. Alles dus met de hand. Alles met de hand. We hebben geen robot, helemaal niks. Alles met de hand. Wat doet dat predicaat hofleverancier dan met u, Ja, dat is toch wel een, een kroon op ons werk, om het zo maar te zeggen. 100 jaar een productiebedrijf, maagindustrie, om het zo te noemen, in Nederland. Alleen maar mensen uit Nederland, altijd volgehouden. Geloofd in ons product, in de kwaliteit. Een stukje duurzaamheid wat wij deden. Wat we misschien niet zo goed uitspreken, maar wel doen. Ja, trots. Ik denk dat we alle twee en met de hele familie en alle medewerkers ontzettend trots zijn op het Predikaat leverancieren. The Pointed to the Court of the Netherlands. Dat is zo so belangrijk in landen Engeland, Japan, Denemarken, Canada, Amerika. Ze komen ook allemaal naar het 100-jarig bestaan, al onze klanten. En dat is toch wel een, een bedrijf als dit. Echt iets om trots op te zijn. Jaap Sneeboor, hoorde u als laatste. Vanmiddag krijgt hij voor zijn bedrijf de plaket van Hofleverancier uitgereikt. Bijna vijf voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zanger Bertie Lucano zette maandag om vijf over zeven s'avonds zijn nummer Koning Willem-Alexander online. Direct na de toespraak van de koningin. Zet hij die trouwens ook het nummer op YouTube? We hebben een koning al trouw. Waar voor? Zeker ongewone, hij zal regeren als geen ander. Dat is koning Willem-Alexander. We hebben een koning op de troon en hij is heel gewoon met Maxima. Meneer Lucano, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het gebeurde spontaan, uh, we liepen in uh, Polonaise door de studio. <laughs> nou, en dat al zo vroeg, hè? Ja. <laughs> nou, het is Zij u gelukt, ja, het, ja. Hoe, hoe kwam u hier zo op? Nou, ik, ik um, ja, je kunt het eigenlijk een beetje volgen, hè, wat er allemaal gaat gebeuren. En als je een beetje vooruit denkt, dan, uh, dan weet je eigenlijk al heel lang wat vroeger, dat er een keer zou komen. Dus, ja, ja. En, uh, dat dus er stond keer, al wat klaar, begrijp ik? Ja, een dik jaar, anderhalf jaar, misschien wel oh. twee, ik weet al heel lang. Zo. Ja. Dus je had er lang over nagedacht al? Ja, lang geleden heb ik er nooit over nagedacht. En ja. toen is dit eruit gekomen. En uh, ja, dan hebben we dan tussentijds een aanpassingen gedaan en wat veranderingen. En uh, ja, als, dan, dan is het wachten tot het, uh, tot het zover is. Hè. Ja, maar meneer Luca, zo vijf over zeven op maandagavond waren er geen aanpassingen meer nodig. Het kon er zo op. Ja, het kon zo klaar. Er komt in ieder geval zes beginnen te rommelen op de radio en tv. En dan uh, ben ik bij de pc gaan zitten en dan, uh, ja, dan is het gewoon wachten tot de verlossende woorden eruit komen en dan. Uh, <laughs> Kan het gebeuren hè? Ja. En wat waren de reacties? Ja, dan, dan, dan zie je in één keer dat zo'n zo nummer heel vaak uh, gedeeld wordt en je ziet het, de, de, de downloads op, uh, op YouTube gewoon uh, omhoog schieten. Er, er zijn meteen kranten die erop reageren en uh, ja, dan gaat het dan heel snel. Dan, uh, ja, dan zie je gewoon heel veel, heel veel reacties en uh, ja, dat is, dat, dat is gewoon leuk om te zien hoe snel dat kan ontploffen dan. Te zien. Ja. Nou, dat ja. gaat sneller. En, en het ja. lijkt wel alsof de koningin een beetje rekening met u heeft gehouden. Want de carnavalsdagen zijn op komst. Dat is ja. ideaal natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Wij, wij, ik, ik zit midden in Brabant, Dus uh, ja, de, de kan, voor mij komt het niet mooi uit. Dus uh, ik, ik had al een carnavalsnummer en nu heb ik er twee. Dus, uh, en uh, ja, is, je, je kunt niet, uh, je, dat kun je van tevoren niet weten. Want het had ook net goed in, uh, in, in november of zo kunnen gebeuren. Of, uh, of, of midden in de zomer. Dat weet je dus niet. Maar nu is het, uh, het mooi. Bijna een anderhalf week voor de carnaval zit het. Uh, met mij wel gebakken. Ja. Ja. Agenda is vol? Ja, boomvol. Nou. Ja, goed, ik kan hier en daar nog iets bij. Ik kan het niet zeggen. Sowieso ben ik al, al muzikant. Dus eh, meestal is daar zo'n slavenkamer van vorig jaar worden er al verschillende dingen geboekt. Dus... Uh, dus ja, dan, dan, dan, dan gaat het ook altijd elk jaar door. En dan ga je als muzikant of als dit is of, of geluids, ik doe eigenlijk zo van alles in de muziek. En dan, dan komen we er eigenlijk altijd meteen na de carnaval van vorig jaar, komen er al uh, boegingen. Ja, ja, ja, en, en dan maar door En nu extra. Ja. Meneer Lucano, ja. uh, wij gaan nog even naar uw nummertje luisteren. Bedankt. Nou, dat is hartstikke fijn. Dag. Dag, dankjewel. Het maximaal aan zijn zij. zet mij alles op hun rij. Okay. NOS Radio 1 de ochtendkranten... Er komt eindelijk een groot onderzoek naar matchfixing in Nederland. Het vals spelen dus bij sportwedstrijden om geld te verdienen. Spits meldt dat het ministerie van VWS nu officieel opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. Een hoogleraar sport en recht, een hoogleraar criminologie en onderzoeksbureau Ernst Young gaan het onderzoek uitvoeren. Ze gaan volgens de krant onder meer praten met sporters en oudsporters, met officials, gokbedrijven, met politie en justitie. Naar verwachting is voor de zomer bekend of sporters met opzet een wedstrijd hebben verloren om zo geld op te te kunnen strijken van gokkantoren. Opnieuw een foto over de hele voorpagina van de Telegraaf. Gisteren een portret van aftredende koningin Beatrix... vandaag prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Inhuldiging wordt groot feest, schrijft de krant. Al te zuinig feestvieren is onverstandig... want de hele wereld kijkt op 30 april naar Amsterdam. De troonwisseling schept volgens de krant... een kans om Nederland met hernieuwd elan op de kaart te zetten. Onze economie behoort tot de top 15 van de wereld... en er hoort dus ook een feest bij, vindt de Telegraaf. Nederlands Dagblad schrijft over de winst van de ouderenpartij, 50PLUS. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij acht zetels krijgen... zegt onderzoeksbureau Ipsos. Dat komt doordat 50PLUS handig gebruik maakt van de actualiteit... zegt een politicoloog. Maar, schrijft de krant, als 50PLUS in de politiek een rol van betekenis gaat spelen... dan kan de partij niet meer alleen maar protesteren. Dan moet de partij fundamentele keuzes maken... Volgens politicoloog Krauwel zal blijken dat dan de noodzakelijke samenhang ontbreekt... en de partij uiteenvalt, mede door interne spanningen. Trouw bestaat vandaag 70 jaar. Daarom legt de hoofdredacteur hem nog maar eens uit waar de naam van de krant vandaan komt. Het heeft te maken met de trouw aan God, Vaderland en Oranje. Ja, wie de naam heeft bedacht, weet eigenlijk niemand. De naam werd geroepen tijdens de oprichtingsvergadering 70 jaar geleden. Op de een of andere manier bleef die naam Trouw bij de oprichters hangen. Twee weken later werd het toegelicht in een artikel van een anderhalve pagina. En het doel was destijds om een christelijk alternatief te bieden voor Vrij Nederland. U vindt het op de voorpagina van Trouw over het ontstaan van Trouw. En na 7 uur praten we door over het uitlekken van de CITO-toets. Want is die CITO-toets nog wel betrouwbaar als die volgende week wordt afgenomen op de basisscholen? Hoort u straks meer over. Blijft u luisteren. De Citroën C1